2 uur. Clemens Peters met het NOS journaal. Google heeft een app verwijderd die de Taliban hadden ontwikkeld. Gebruikers van het programma kregen onder meer toegang tot officiële verklaringen en videofilmpjes van de extremisten. Jihad Monitor Site maakte vorige week melding van de app in de digitale winkel Google Play. De app was onderdeel van een digitale campagne van de Taliban. Een woordvoerster van Google bevestigde dat de app sinds gisteren niet meer te downloaden is. Cybercrime kost Nederlandse bedrijven en de overheid volgens consultancybureau Deloitte elk jaar 10 miljard euro. De schade bestaat uit bijvoorbeeld diefstal van intellectuele eigendommen of het stilliggen van bedrijven als ze gehackt zijn. Volgens Deloitte kunnen bedrijven meer doen tegen cybercrime. Ze moeten weten wat er mis kan gaan, ze moeten het kunnen zien als het misgaat en ze moeten weten wat je dan moet doen. Willem Holleder geeft toe dat hij met de vorig jaar geliquideerde crimineel Lucas Boom in de drugshandel zat. Dat staat in de officiële verhoren die de afgelopen dag waren uitgelekt. In die stukken staat ook dat Holleder de vijf onderwereldmoorden waar hij van verdacht wordt ontkent. Dat Holleder in de drugshandel zat met Lucas Boom is de enige bekentenis die in de uitgelekte dossierstukken valt te lezen. Bij een luchtaanval in een dorp in het noorden van Syrië is de woordvoerder van de terreurgroep Al-Nusra gedood. Behalve Abu Firas kwamen zeker twintig andere Al-Nusra-leden om het leven. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen heeft de aanval bevestigd. En die zou zijn uitgevoerd door het Syrische leger of door Russische vliegtuigen. Al-Nusra heeft een deel van de provincie Idlib in handen. De groep is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer. Vannacht trekken er buien over het land. Minima rond 11 graden. Morgen valt er eerst nog wat regen. Later op de dag wordt het droger en komt af en toe de zon tevoorschijn. Tot 15 tot 17 graden. En dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Met nu de nacht.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 We're